Nieuwsuur bekeek de inspectierapporten van 44 onaangekondigde bezoeken in het laatste half jaar. En daaruit bleek dat twee derde van de instellingen niet voldeed. Meer dan de helft van de instellingen gaat slordig om met het toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen. Zoals het opsluiten, vastbinden of afzonderen van patiënten. In een deel van de gevallen weet het personeel niet wat de regels zijn.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 De beurskoersen zijn wereldwijd al weken aan het stijgen. In de Verenigde Staten, maar ook wel in Europa, verschijnen steeds meer cijfers die wijzen op een aantrekkende economie. De site werk.nl van uitkeringsinstituut UWV is nog steeds slecht bereikbaar. De website werd vorige week getroffen door een storing, waardoor hij dagenlang niet bereikbaar was. Door de storing konden mensen via internet geen uitkering aanvragen of laten weten dat ze hebben gesolliciteerd. De politie heeft elf mensen aangehouden in verband met een vechtpartij... bij de Harijnse Plas bij Vleuten. Eerst werden negen mensen meegenomen naar het bureau... en later werden nog twee mensen gearresteerd. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd bij de recreatieplas. De arrestaties verliepen volgens de politie niet zonder slag of stoot. Er werd veel geweld gebruikt tegen de politie en agenten. Moesten bij meerdere personen pepperspray gebruiken.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 Op een station in Keulen is een man door een trein overreden... zonder dat hij daar iets aan over heeft gehouden. Hij was op het spoor gesprongen om een statiegeldfles tussen de rails vandaan te pakken... maar in zijn ijver om die fles te pakken had hij de Intercity niet gezien... die met zo'n 70 km per uur kwam aanrijden. De machinist kon de trein niet op tijd stilzetten... en het gevaarte reed over de man heen die gebukt stond. Na het incident begon de man de machinist uit te schelden... en daarvoor wordt de man vervolgd. En dan het weer vanuit het zuidwesten trekken, wat buien over het land, sommige met onweer. Morgen ook wat buien, maar verder is het droog en zonnig, en het wordt 22 tot 26 graden. Dit was het NOS journaal. I believe we can save the world with a shovel. No, I'm not a crazy old fool. I'm Desmond Tutu, and I tell you that we can reverse climate change.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 Buiten is het 19 graden. Binnen zit Eva Jinek. De Maastrichtse hamburger van kweekvlees die vandaag debuteerde... heeft op Twitter al een nieuwe naam gekregen. De Limburger. Soms, heel soms, is Twitter ergens goed voor. Dames en heren, goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen op deze maandagavond. Het klinkt als science fiction en utopisch. De hamburger van kweekvlees die onze overvolle wereld van de honger zou kunnen redden. Maar is dat wel zo? En hoe haalbaar is dit wonderlijke project? Is er leven na een carrière in Den Haag? Vandaag trappen we af met een korte serie over de avonturen van ex-politici in het bedrijfsleven. Vanavond met oud cda Roland Kortehorst. Cari Tefse wordt morgen 75 jaar. Met haar praten we over haar grootste passie naast acteren. En offshoring was het toverwoord van het vorige decennium. Maar een ondernemer ziet dat de banen in lage landen weer terugkeren naar Nederland. Hoe snel gaat dat en wat levert het ons op? Dit allemaal het komende uur. Maar nu eerst het nieuws van. Maandag 5 augustus. De zomer is nog niet voorbij, maar nu al zijn er veel meer mensen verdronken tijdens het zwemmen in open water. En het valt de reddingsbrigade op dat het vaak Oost-Europeanen zijn. We zien al enkele jaren een trend dat mensen van Oost-Europese afkomsten ook in Nederland van het water willen genieten. Niet de zwemcultuur hebben zoals in Nederland, vaak niet goed zwemvaardig zijn en daardoor vaak in de problemen komen. De afgelopen dagen verdronken vijf Polen, zoals in Callandsoog. De reddingsbrigade heeft nog geprobeerd de man te redden. We hebben ons best gedaan. En de jongens en meiden van mijn ploeg ook. Ja, dit was niet te vermijden. We hadden stroming. We hadden gewoon echt op dat moment al een beetje tegen. En dat, uh, ja, hij kon niet zwemmen. Ja, dan houdt het op. De Poolse ambassade komt nu in actie. En gaat Polen in Nederland informeren over de gevaren van open water. We willen graag een actie uh, beginnen. Om uh, met advies uh, naar de verschillende Poolse padoches, pos, uh, winkels, met informatie te komen dat goed zou je in, uh, bij water gedragen. Ja. De reddingsbrigade grijpt dit moment ook aan voor een waarschuwing aan de Nederlanders. Want ook hier wordt zwemmen er al jaren niet meer met de paplepel ingegoten. Steeds meer jonge kinderen in Nederland kunnen niet of nauwelijks meer echt zwemmen. Het is inmiddels al een tweede, soms zelfs derde generatie die dat niet meer van jongs af aan heeft meegekregen en komen vooral in open water dan in de problemen. In Turkije is een oud-legerleider veroordeeld tot levenslang... in een groot en omstreden proces tegen honderden mensen. Het zijn vooral militairen, wetenschappers en journalisten die terechtstaan. Ze zouden een staatsgreep hebben willen plegen. Veel Turken zijn boos over de rechtszaak en protesteren ertegen. De demonstranten noemen het een politiek proces waarbij bewijzen zouden zijn vervalst. Volgens hen is het een manier van premier Erdogan om de oppositie monddood te maken. Het zal niet vaak zijn gebeurd dat een hapje van een hamburger zo'n groot nieuws was. This is BBC World News. I'm John Sopel, The Headlines. Scientists have unveiled the world's first laboratory grown beef burger in London. Een hamburger uit het laboratorium. Hoe smaakt die? Hoe zullen we hem noemen? Een proefbuisburger, een kweekvleesburger, een labburger. Fertig is de laborburger. Voor de hamburger hoeft er geen dier te sterven. De burger is gefabriceerd in schaaltjes. Eten we straks allemaal vlees uit het laboratorium? Onderzoeker Mark Post is optimistisch. Ik denk dat het zeer realistisch is, eerlijk gezegd. Omdat er grote problemen zijn met de huidige vleesproductie. En dit is een goed alternatief om een product te krijgen... wat precies hetzelfde is als vlees... maar op een efficiëntere en milieuvriendelijkere manier gemaakt. Heeft. En de kweekburger werd vandaag dus geproefd... tijdens een persconferentie in Londen. Perfect is die nog niet. De grote smaakmaker, vet, zit er nog niet in. De absence is... I feel like the fat. But the bite, you know, feels like conventional hamburger. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. I miss salt and pepper. <laughs> <laughs> and no <make> ketchup, bro. <laughs> no ketchup. My goodness. Ja, en de kranten van morgen zijn alvast gelezen door mijn collega Yuri Stubenitski. Ook, ook in die kranten komt de kweekhamburger terug, vlees zonder koe. Het klinkt als science fiction, vindt de Telegraaf. De krant schrijft vooral over de toekomst van het vlees. De Volkskrant gaat in op de reacties. De proevers die hun mes in de burger mochten zetten... waren er niet erg over te spreken. Tot onvrede van de Volkskrant, want de verslaggever hoopt op historische woorden. It's a small bite for man, but a big burger for mankind. Of iets van die strekking. Het werd uiteindelijk, het smaakt naar echt vlees... maar er had wel wat meer zout op gemogen. De eervolle herinneringsmedaille vredesoperaties verliest zijn glans. Nu die ook wordt opgespeld bij burgerexperts. Dat zeggen hoge officieren in De Telegraaf. Ze vinden dat minister Hennis van Defensie militairen kwetst en ernstig tekort doet. De medaille werd in 2001 in het leven geroepen... voor militairen en politiemensen van missies in Irak en Afghanistan. Maar sinds een paar dagen is hij ook beschikbaar voor burgermedewerkers... zoals rechters, politiek analisten en architecten... in bijvoorbeeld Georgië en voormalig Joegoslavië. De dood van Poolse zwemmers in Nederland... is voor het Nederlands Dagblad aanleiding voor een telefoontje... met de enige Poolse krant in ons land, Popolskoe... De oprichter van die krant zegt dat veel Polen de noodzaak van een zwemdiploma niet zien. Er zijn weinig recreatieplassen in Polen, dus waarom zou je leren zwemmen? Om de Polen beter voor te lichten komen er tips en waarschuwingen in de krant. Bijvoorbeeld met uitleg van borden en vlaggen die aangeven waar het veilig is om de zee in te gaan. Door de komst van de nationale politie zouden mensen bij elk politiebureau in Nederland aangifte moeten kunnen doen. Maar vaak hebben agenten het veel te druk om die aangiftes op te nemen. Tijdens de Gay Pride werden toeristen die in de Zaanstreek waren bestolen... door de Amsterdamse politie naar Zaandijk terugverwijzen. Dat is niet de bedoeling, zegt de Nederlandse politievereniging in Spits. Omdat het fout gaat met de aangiftes... aangiftes is de nationale ombudsman een doorn in het oog. Te vaak gaat het mis of worden mensen weggestuurd van het bureau. Daardoor blijft het werkelijke aantal misdrijven in Nederland een raadsel. De winkels in het Utrechtse Leersum mogen sinds vorige week elke zondag open zijn. Maar geen enkele winkelier maakt er gebruik van. Zelfs de grote supermarkt doet er niet aan mee, schrijft het Nederlands Dagblad. Via een advertentie in een plaatselijke krant lieten de winkeliers weten op zondag liever uit te slapen, naar de kerk te gaan, een kopje koffie te drinken bij oma of een potje te voetballen. Volgens de gemeenteraad zou een koopzondag goed zijn voor de omzet van middenstanders in Leersum, maar er zit volgens het ND gewoon niemand op te wachten. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Gonna close my eyes. David Gray, the one I love. Een hamburger van kweekvlees, we hadden het er net al over. Dat presenteerde hoogleraar Mark Post vandaag in Londen. Martijn Katan is emeritus hoogleraar voedingsleer bij de Vrije Universiteit... en schrijver van het boek Wat is nu gezond. Goedenavond, meneer Katan. Goedenavond. Is het een mooie dag voor de wetenschap met die kweekburger? Voor de wetenschap wel. Wetenschappelijk is het natuurlijk prachtig om een koe na te proberen te bouwen. Maar voor het uh, vlees- en klimaatprobleem denk ik dat het heel weinig doet... Wat een domper op alle geluk vandaag, want dat zag er zo prachtig uit, dat perspectief. Ja, ja ik voel me een beetje schuldig dat ik het zeg, <laughs> maar ik kan het toch niet omheen. U bent de boodschap. Nou, we gaan het over hebben waarom u denkt dat het niet zo'n verschil zal maken. Um, begrijpt u wel dat uh, de mensen die het gemaakt hebben dol enthousiast zijn? Ja, natuurlijk. Het is ontzettend opwindend om zo in een reageerbuis een, een, een levend beest na te bouwen. En de problemen om er iets eetbaars van te maken. Ja, dan denk je, oh, dat lossen wij op. Wij gaan, hè, wij gaan grootse dingen doen. Maar. Uh, de, de, de grote moeilijkheid is dat die koeiencellen... die ze dus in, zeg maar, in de reageerbuis proberen te kweken... of eigenlijk in een petrischaaltje, mm -hmm. maar laten we het maar reageerbuis noemen... die uh, groeien heel slecht buiten een koe. En die hebben dan hele speciale dingen nodig als eten. En een van de dingen die er in ieder geval in moet zitten... dat is koeienbloed. Of eigenlijk het bloed van een ongeboren kalf. Dus uh, vroeger moest iemand die van die cellen kweekte... en dat ging dan niet om vlees te maken, maar voor uh, medisch onderzoek... die moest regelmatig naar het, naar het abattoir, naar het slachthuis vragen... Uh, hebben jullie een zwangere koe geslacht vandaag... En dan uh, haalde die daar dat ongeboren kalf uit. En dan haalde die daar het bloed uit. En dat bloed van dat ongeboren kalf, dat heb je dan nodig om cellen mee te kweken. Hmm. En als je dus uh, koeienvlees wilt gaan kweken... of eigenlijk uh, ja, koeienpasta, want je krijgt niet echt, uh, niet echt een biefstuk. Uh, Pasta? Nou, ik bedoel, een koeien... Uh, ja, het is een soort van, van, van papje van, van koeiencellen wat je kweekt. Ik krijg steeds minder trek als ik dit hoor. <lacht> ja. Nou, het, misschien is het nog wel lekker hoor als je je best doet, maar je hebt daar dus iedere keer weer dat, dat bloed van die ongeboren kalveren voor nodig. Mm -hmm. Dus het idee dat we dan uh, af zouden zijn van de hele problematiek van hoeveel koeien je nodig hebt en alle CO2 die ze uitstoten, dat is dus loos, want we hebben net zoveel koeien nodig uiteindelijk als we het op grote schaal willen doen? Ik heb niet uitgerekend hoeveel uh, koeienfeutussen... hoeveel ongeboren kalveren je nodig hebt per kilo uh, uh, limburger... of per kilo kweekvlees. Maar uh, je hebt dus heel veel speciale dingetjes erbij nodig... die allemaal ook hun impact op het klimaat hebben... als je die gaat produceren in miljoenen kilo's. Want we praten over miljoenen kilo's. Mm -hmm. En je hebt ook gigantische, hele geavanceerde fabrieken nodig. Eigenlijk meer een soort van... Hele grote ziekenhuizen moet je gaan bouwen, waar je dit soort cellen moet gaan kweken. En je moet hele grote fabrieken gaan bouwen, waar je al die ingrediënten voor dat, voor dat voer voor die cellen gaat produceren. Nou, die verbruiken allemaal gas en uh, elektriciteit en aardolie. Dus uh, ik zie het voordeel voor het milieu, dat zie ik nog niet zo zitten. En als we, want kijk, toen ze begonnen met computers bijvoorbeeld... waren ze net zo groot als het gebouw waar ik nu in werk op ja. dit moment. En uiteindelijk, dat is het prachtige van de wetenschap, dat het evolueert. En tot mijn verbazing ook best snel. Als dat nou allemaal opgelost wordt, dat er ook bijvoorbeeld kunstmatige koeien-embryo's gecreëerd kunnen worden. Zou het dan, denkt u, uiteindelijk wel zo kunnen zijn dat het een voordeel voor het milieu oplevert? Ja, je weet nooit. Maar als je kijkt naar uh, hoe gecompliceerd een levend wezen... Hè, een koe of een varken of een mens in elkaar zit... en uh, hoe efficiënt zo'n koe uh, gras en mais omzet in vlees, dat zie ik ons niet nadoen in een fabriek. He, die koe die doet het uh, natuurlijk uh, vergeleken met het direct eten van mais... of het direct eten van sojabonen, uh, verspeelt hij een hele hoop. Want je moet er toch aardig wat uh, sojabonen en, en granen instoppen... voor je een kilo hebt. Maar uh, hij doet het toch altijd nog stukken efficiënter dan wij dat kunnen. En uh, gras en bonen bij die cellen... Gooien, dat kan je wel vergeten. Het is echt heel geavanceerd spul mm. wat daarbij moet, vergelijkbaar met wat je in, in ziekenhuizen in een hele zieke patiënt laat lopen. Ja. Nou, maak daar maar eens een miljoen kilo of een miljard kilo van. Ik zie de moeilijkheden. Moeten we dan concluderen, want dit was buitengewoon kostbaar onderzoek natuurlijk, moeten ja. we dan concluderen dat het een verspilling van geld en tijd is geweest? Nou, ik denk dat die, uh, uh, die hartspecialisten uit Maastricht hier wel veel uit leren hoe je nieuw vlees kan maken en dan nieuw Vooral nieuw mensenvlees, want waar het allemaal mee begon en wat eigenlijk hun, hun hoofd onderwerp is, dat is hoe kan je mensen repareren waar iets in stuk is. En dat met name mensen bij wie in het hart iets stuk is. En uh, daar hebben ze waarschijnlijk wel het een en ander over geleerd. En dan heb je ook geen was Dit, een toevallige, dit was een toevallige ontdekking op weg zeg maar, naar het vervangen van mensenvlees. Of het ik, aanlaten groeien van ik, mensenvlees. Ik, ik denk dat het een, een hele interessante zijweg is. Dat ze zeiden van, goh, wij weten nu zoveel over hoe je een, een grammetje een mensenspier kan maken om een mensenhart te repareren kun je dat niet gebruiken om heel veel koeien te maken... om het klimaatprobleem op te lossen. En dan is het voordeel dat meteen Sergei Brin van Google zegt... daar heb ik geld voor over. Ja, dat kan je natuurlijk niet laten liggen. Nee, want zonder de, die extra fondsen was het natuurlijk niet gebeurd, heb ik begrepen. Uh, nee, dat hadden ze er wel bij nodig. Ja, ja precies. Uh, tegelijkertijd, als dit dan niet is... Uh, die utopische oplossing voor het probleem... Wat zou er dan wel een alternatief kunnen zijn voor kweekvlees? Ja, dat zijn van die hele saaie, stomme dingen... die niet op het nieuws komen, namelijk minder vlees eten. Ah. En <laughs> uh, we hebben natuurlijk hele goede vleesvervangers... He, van die plantaardige dingen. Uh, van seitan kun je hele lekkere dingen maken. Ja, ik niet, maar mijn vrouw kan dat heel goed. Wat is seitan? Dat ken ik helemaal niet. Uh, dat is een soort van namaakvlees wat van tarwe wordt gemaakt. Dat is, mm. uh, ik, ik vind het heel lekker om in te beten. En tofu, dat uh, kent u misschien ja, wel. Die ken ik wel ja. En dan in de afdeling... Vega burgers, daar ligt allerlei soorten namaakvlees. En sommige daarvan vind ik lekker, en ander minder. Nou, dat is al een, een goede oplossing. En verder kun je hele lekkere dingen maken zonder vlees. Van, van, van bonen en van granen en, en, en dat soort zaken. Dat hebben we allemaal al, dat werkt allemaal al. Uh, alleen het smaakt niet precies zoals een stuk biefstuk. En ook soja en tofu en dat soort dingen hebben ook een beetje een imagoprobleem. Dat... Ja, maar weet u hoe dat komt? Uh, oh, u bedoelt van dat is voor de, voor de softies en de grijze wollen nou, ja, sokken? Ja, inderdaad. Ik wilde het niet zelf zo uitdrukken, maar u zit inderdaad op de lijn waar ik aan dacht. Ja, ja, ja ik ben niet zo bang om dat <laughs> te zeggen. Ja, anderzijds, het zijn natuurlijk wel de hoogopgeleide mensen die dat eten. En die uh, worden toch langzamerhand steeds meer geïmiteerd door de andere mensen. Heel veel vlees eten is langzamerhand toch een beetje iets voor... ja, hoe zal ik dat nou eens zeggen? Nou mag u het zeggen. Maar u weet wat ik bedoel. Mm, ja, ik, ik moet zeggen, ik hou ook wel van een hamburgertje. En ik vind het ook wel... kijk, ik begrijp dat in opkomende landen als uh, China en uh, Afrika... of continenten moet ik dan zeggen, India... Naarmate mensen meer geld verdienen, willen ze dezelfde dingen die wij hier in het Rijke Westen hebben. Ze willen een ijskast en ze willen een hamburger kunnen eten. Precies. En als wij nou in het Rijke Westen zeggen van, wij eten wij uh, drie dagen per week eten wij een stukje vlees. Hè? Geen pond, maar een, een klein stukje, omdat het lekker is. Mm. Dus een heel lekker klein stukje. En zij gaan dat nadoen, ja, dan zijn we een groot deel van de problemen kwijt. Want, uh, dus eigenlijk moeten we dat geld wat nu naar dit soort... excentrieke onderzoek gaat steken in een wereldwijde campagne... om iedereen minder vlees structureel te laten eten. Begrijp ik goed? Nee, uh, campagnes is niet de weg. We zien al dat mensen in Nederland steeds minder vlees eten... en degenen die het best geïnformeerd zijn... en het hoogst en opgeleid die doen het meeste. Als we daarop blijven hameren... Uh, dan krijg je vanzelf dat de, uh, de arme mensen dat gaan imiteren. Net als ze nu denken dat je van Coca-Cola gelukkig... Word, terwijl wij steeds minder Coca-Cola drinken. Dat gedrag zullen ze ook gaan imiteren. En uh, ja, dan heb ik toch nog wel enige hoop op. Mm, dus we moeten aan het goede voorbeeld geven. Wij Top. moeten we het goede voorbeeld ja. geven, maar we hoeven echt niet helemaal zonder vlees. Als we een paar keer per week vlees eten, dan krijgen we de goede dingen uit vlees ook binnen. Want in echt vlees, daar zitten goede dingen die ik in dit kweekvlees... nou, dat weet ik nog niet of die erin zit. Ik ja. heb de indruk dat er maar heel weinig ijzer in zit. Hoeveel vitamine B12 erin zit, weet ik ook niet. Een dus vet zat er ook ook nog niet in wat nee, nou ja, dat heb je nog niet zo vreselijk hard nodig, maar voor de smaak heb je dat wel nodig, dus wat dat betreft, uh, ja, een, een, een lamscoteletje is er nu en dan en dan, uh, dan geen oh, zes maar eentje, heerlijk, lekker, hè? ja, <laughs> zeker. Ja, ja. En als we nog heel even in die science fiction wereld blijven hangen, denkt u dat ze er ooit in zullen slagen om dat kweekvlees echt naar echt vlees te laten smaken? Ja, wie zal het zeggen. De, de, voorspellen is moeilijk vooral de toekomst. Maar het lijkt me een hele moeizame, ingewikkelde manier... om iets te maken wat die koe of dat schaap uh, veel beter maakt. En uh, ik zie ook niet dat het nou voordelen heeft om dat in een fabriek te maken. Mm. Uh, laten ze zich concentreren op het genezen van mensen met Parkinson en met uh, hartinfarcten en dergelijke, en de kennis die ze nu hebben daarin meenemen, uh, dat levert veel meer op. Ja. Morgen eet ik vegetarisch. Meneer Katan, hartelijk dank. Graag gedaan. The hit creole and the coconuts. Annie, I'm not your daddy. Offshoring was het toverwoord in het vorige decennium. Productiebanen verdwenen uit Nederland naar lage landen. Maar volgens leendert Florissen is er een kentering. Goedenavond. Goedenavond. U bent raadslid in Tilburg, u bent zelf ook ondernemer... en u probeert bedrijven in te laten zien dat het soms voordelig is... om de productie weer naar ons eigen land te halen. Om te beginnen, heeft u enig idee hoeveel banen... door de afgelopen decennium, afgelopen 10, 15 jaar uit Nederland... zijn verdwenen naar die lage landen? Heel precieze gegevens over het aantal banen kun je niet zo makkelijk vinden. Wat je wel vindt is een onderzoek van de Erasmus Universiteit van een aantal jaren geleden. En daarin zie je dat zo'n kleine 30% van de Nederlandse bedrijven... inmiddels activiteiten naar het buitenland had verplaatst. Uh -huh. En dat er nog eens zo'n kleine 20% daar serieus mee bezig was. Dat, dus echt fors. Om, dat was echt fors. Ja. Ja. En wat is er dan veranderd? Waarom is Nederland weer in trek? Want u erkent dat er een trend gaande is. Ja, je zag in dat onderzoek wat ik noemde ook dat uh, zo'n 90% van de bedrijven... die met die offshoring bezig waren, op zoek waren naar kostenvoordelen. En daar zie je denk ik een belangrijke ontwikkeling... dat bijvoorbeeld in een land als China, wat traditioneel zo'n lage kostenland was... de afgelopen jaren een zeer sterke loonstijging heeft uh, plaatsgevonden... waardoor dat uh, kostenvoordeel een stuk geringer is geworden. Is dat het enige voordeel? Dat Salarissen daar, lonen daar? Dat is niet het enige voordeel. Men was daarnaar op zoek in, in meerderheid. En ook in dat onderzoek staat dat men al als een bedreiging ziet... dat de afstand tot de markt wel eens te groot kan worden. En ik denk dat, een, dat iets anders is wat inmiddels is geleerd. Dat produceren op grote afstand van de markt ook nadelen heeft... in termen van reactietijd op bewegingen in de markt. Dat afstand tussen productie en bijvoorbeeld ontwikkelingsactiviteiten in een bedrijf uh, grote nadelen kan Echt, hebben. Ik, ik heb wel wat ideeën als ik aan denk als u zegt dat die afstand tot de markt gevaarlijk is of in ieder geval niet handig omdat je niet snel kan handelen. Maar heeft u daar een voorbeeld van? Ja, ik sprak hier een tijdje geleden met een uh, ondernemer hier in Midden-Brabant en uh, zij maken bijvoorbeeld van die koelboxen uh, cool die we meenemen naar de camping met in de deksel zo'n motortje wat dan uh, je eten of drinken koud houdt. Nou, dat is nou typisch zo'n product, dat wil je kunnen leveren... op het moment dat het weer hier goed wordt. Verrassend goed ineens, plotseling. Ja, inderdaad. En dat is heel erg moeilijk als je die spullen helemaal uit China moet halen. Dan heb je een reactietijd van een paar maanden... Dan ben je dus veel te laat om op zo'n trend in de markt, zo'n beweging in de markt in te spelen. Als je... Dichter bij de markt kunt produceren, dan ben je wel in staat om binnen een korte tijd je productie op te voeren of in te spelen op zo'n beweging in de markt. Ja, dat kan ik begrijpen. Nauwkeuriger. Tegelijkertijd, als we bijvoorbeeld kijken naar die uh, salarissen... of die lonen die, uh, die stijgen in China. Ik neem aan dat er nog voldoende landen zijn in de wereld waar het uh, nog niet zo hard gaat met de lonen. Dus echt nog lage lonen landen? Uh, die zijn er zeker wel. Maar het, uh, laten we zeggen, telkens verplaatsen van productie is niet zonder kosten. En een van de dingen die je ziet, bijvoorbeeld uit een analyse die uh, gedaan is in Amerika, is dat alle coördinatiekosten rondom je productie in het buitenland, het, het zorgen dat je dat afgestemd houdt met uh, de productie in het eigen land, met de markt, uh, dat dat uh, een, een groot deel van je voordelen weer weg kan halen. Dus het is niet zo eenvoudig om Van even de boel het... uh, naar Birma te verplaatsen, bijvoorbeeld of Vietnam of zo. Dat, uh, dat, dat is veel duurder en ingewikkelder dan het lijkt. Dat, dat beeld is inderdaad iets te simpel dat je dat zomaar zou kunnen doen. Die trend die u ontwaart, waar ziet u dat aan? Waar, waar heeft u het als eerste aan gemerkt? Welke cijfers hebben we dat we het weten... dat, het meer, dat die banen weer richting Nederland komen of die productie? Nou, we zien daar in Nederland voorbeelden van en we zien daar in Amerika voorbeelden van. We hebben hier voor de zomer in Nederland een seminar georganiseerd. En daar zagen we een aantal voorbeelden van bedrijven waar dat speelt... In Nederland? Uh, in Nederland. Bijvoorbeeld? Ja. Nou, een goed voorbeeld daarvan is een uh, bedrijf hier in de buurt in Tilburg. Dat heet uh, Soort. Uh, dat doet eigenlijk uh, de verwerking van, van lompen. En dat werd uh, lange tijd gedaan uh, door Poolse werknemers. En dat wordt nu geheel gedaan door uh, mensen hier uit uh, het sociale werkbedrijf in Tilburg. Het sociale werkbedrijf, is dat waar de meeste van deze banen naartoe terugkeren? Nou, ik wil niet zeggen de meeste, maar dat is zeker wel een, uh, een goede mogelijkheid. Maar dat gebeurt al, dat het naar sociale werkplekken gaat? Dat gebeurt, op, ja, Los nog van de soort, waar u het net over had, maar op grotere schaal. Ja, een ander voorbeeld bij dat seminar is het bedrijf uh, Tulpfietsen. Dat levert uh, fietsen vanaf het internet, dus je stelt op het internet helemaal je eigen fiets samen. Uh, kleur, accessoires, uh, keuze van het frame en binnen een week krijg je die fiets dan thuis geleverd. Nou, dat is ook weer typisch iets wat je niet zou kunnen doen... van grote afstand. Mm -hmm. Dat gebeurt hier in Nederland, in Maastricht... en dat gebeurt met mensen die uit uh, sociale werkvoorziening komen. Ja. Maar het lijkt mij dat als uh, die banen en die productie... massaal terugkeert uit het buitenland... dat we dan een probleem hebben als we ze onder willen brengen... bij sociale werkplekken. Want dit kabinet wil ze, geloof ik, wegbezuinigen. Nou ja, het idee is dat die uh, sociale werkbedrijven uh, meer, laten we zeggen, op de markt gaan opereren. En daar zijn dit juist hele goede voorbeelden van. Wat zouden we, of wat zou het kabinet bijvoorbeeld kunnen doen, of wij, om, om deze trends verder te versterken. Om nog meer, om dat een beetje op te voeren, dat het nog sneller terugkomt naar Nederland. Nou, wat we hier in Tilburg hebben gedaan als uh, PvdA-fractie, is een motie ingebracht in uh, de raad. En die motie vraagt het uh, college van BMW om het. Uh, kostenmodel wat in Amerika is ontwikkeld om een goede vergelijking te maken tussen productie in andere landen en productie in de thuismarkt, om dat model eh, aan te passen naar de Europese of beter gezegd Nederlandse omstandigheden. Daarmee geef je eh, ondernemers een tool om die vergelijking goed te maken. En dat, is... dat is een soort programma moet ik bedenken waarin variabelen worden ingevuld en dan zie je een kostenplaatje aan het eind. Exact. En dat hebben we nog niet, dat moeten we nog kopen of zien te krijgen op een of andere manier? Nou, het model bestaat voor Amerika. Uh, helemaal natuurlijk gericht op de Amerikaanse omstandigheden. En ons idee is, en dat, dat gaat nu gebeuren... Uh, in samenwerking met uh, de Universiteit van Tilburg... om dat model te vertalen naar de Europese mm -hmm. omstandigheden. Ja. En dan met mijn uh, verder niet uh, ondernemers... Oh, ik ben geen ondernemer natuurlijk, dus ik kan dat niet vanuit die optiek spreken... maar ik, ik, mijn boerenverstand zegt dat als je alles in Nederland weer gaat produceren... dat het hoe dan ook duurder wordt... Nou, het is ook geen pleidooi om te zeggen... alles moeten we in Nederland uh, produceren. Het voorbeeld van uh, tulpfietsen bijvoorbeeld... dan zie je dat uh, de frames van die fietsen gemaakt worden in uh, Noord-Afrika. En dat uh, juist die delen van het productieproces... waarmee je snel kunt inspelen op de markt, hier lokaal gebeuren. Dus het is eigenlijk, het is geen pleidooi om te zeggen, alles gaan we hier doen. Maar wel, kijk kritisch naar dat wat in het buitenland gebeurt... en of je daar nou echt wel die voordelen uithaalt die je daar uit dacht te halen. En doe die dingen die je helpen bij bijvoorbeeld sneller inspelen op de markt... Uh -huh. bij betere kwaliteit, bij het beter afstemmen van productontwikkeling op je fabrikage. Breng die weer dichter bij je markt. En als het, als het echt doorzet, deze trend... zou het dan een beetje sulaas kunnen bieden voor de crisis? Nou, we zien uit Amerikaanse cijfers dat deze eh, trend van eh, reshoring in de afgelopen paar jaar eh, in directe arbeidsplaatsen 10% van de groei van de arbeidsplaatsen heeft geleverd. Mm. En met de indirecte arbeidsplaatsen erbij ongeveer 20%. Dus dat lijkt me een aanzienlijke bijdrage. Als we dat in Nederland kunnen doen, dan eh, zijn we denk ik een, oh, op de goede weg. Wie weet gaat het lukken. Leendert ja. Florissen, hartelijk dank. Graag gedaan.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 I'm still standing. Elton John, hij is nog steeds inderdaad standing. Althans, ik denk dat hij ligt, want vorige week is een blinde darm eruit gegaan... en wij bij het ogen leven uiteraard met hem mee. Vandaar dat we als een soort uh, hart onder de riem hebben gestoken... even dit nummer hebben laten horen. Vandaag starten we met een korte serie over het leven na de politiek. Hoe is het voor ex-politici om Den Haag achter zich te laten... en weer terug te keren naar het bedrijfsleven? We trappen af met ex-Tweede Kamerlid voor het CDA, Roland Kortehorst. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in de studio. Um, u bent zelf de politiek uitgestapt. Waarom wilde u weg uit de politiek? Nou, echt weg willen uit de politiek was het niet. Want ik vond de politiek eigenlijk altijd tot op het laatste moment leuk. En nog steeds. In mijn huidige werk heb ik er ook veel mee te maken. Maar de jongensdroom die ik altijd had... om een keer een eigen vliegbedrijfje te beginnen... daar leek op dat moment de timing gewoon helemaal perfect voor. Er kwam een nieuw sober... Maar heel efficiënt. Zakenvliegtuigje op de markt. En uh, uit mijn oude scheepsbouwtijd wist ik dat het ontzettend irritant was... hoe vaak ik niet drie dagen met twee of drie techneuten... naar een klein dorp in Noorwegen, want daar zat dan zo'n reder, uh, moest. En dan ben je drie dagen van huis met drie, vier man... En, uh, met, moment, met gewoon een lijnvlucht, zeg maar. Ja, lijnvluchten, taxis, dingen die niet aansluiten. Kost vreselijk veel tijd. En uiteindelijk ben je voor een gesprek van vijf uur... bij een rederij om een technisch ding te uit te werken, ben je gewoon met drie man drie dagen van huis. En uh, nou, toen ontstond dit plan. Ik heb ermee dus zitten rekenen, het voorleggen aan andere mensen, voorleggen aan oud-collega's uit de scheepsbouw van toen ik daar werkte. van Als er zoiets is, pak je dat dan op. Ja, alsjeblieft, morgen. En, um, dus, dat, want dus voor mensen die niet kennen dat bedrijf... Ja, dat snap ik. Dat zou dan zeg maar een soort, uh, uh, niet meer een lijnvlucht, maar gewoon... Taxi. Een luchttaxi. Gewoon een luchttaxi. Het heet ook Skytaxi. Maar dat moet verschrikkelijk duur zijn geweest, toch? Om drie man eventjes naar een klein dorp in Noorwegen ja, te vliegen? Ja, uh, nou, leuk voorbeeld. Daar, we, daar verlogen we regelmatig op. Dat kost je 8.000, 9.000 euro. En, uh, maar als je dat afzet op drie toptechnici met, uh, met, met nog iemand, dus met z'n vieren... Uh, met zes hotelovernachtingen, twee dagen waarop ze helemaal niks kunnen doen omdat je zit te wachten en te doen. Dan begint het aardig zich rond te rekenen. Sterker nog, dan bleek het, in de praktijk bleek het bij heel veel klanten. Die zeiden van dit is een verademing. Dit hadden we veel eerder willen hebben. Ja, en ook vanwege de kosten natuurlijk. Ja, uiteraard. Dus, dus u zag deze mogelijkheid en u dacht dit is mijn opening in de tijd. Want het luisterde wat de tijd betreft nou. Want ja, u dacht als ik het precies. niet nu doe, dan... dan... ben ik achter het net. Dan beginnen gaat... anderen. En uh, dan die ontwikkelen die markt blijft dan natuurlijk altijd een hele kleine markt. Maar dan ben je het kwijt. Was het een worsteling om die keuze te maken om de politiek uit te Ja, best wel. Best wel. Want uh, uh, ik vond het heel mooi om maatschappelijk gericht bezig te zijn. En uh, zo'n uh, stuk infrastructuur dan instappen... is dan gewoon echt iets anders. Uh, je kunt het absoluut niet tegelijk doen. Dus uh, ja, ik vond het best wel jammer om de Kamer uit te gaan. En, uh, want ik heb het kamerwerk altijd heel leuk gevonden. Met veel plezier. Is het u kwalijk genomen dat u uit de Kamer stapte? Um, de bekende commentatoren, zoals Pijsglas, die vond het natuurlijk vreselijk. En uh, er waren ook journalisten die vonden het ook allemaal uh, maar raar dat ik het deed. En uh, toen zei ik van, maar hoe zit het dan met burgemeesters? Die worden dan onmiddellijk de hemel ingeprezen en op uh, belastingkosten rijden die dan rond in auto's met een chauffeur... en hebben een bode die ze koffie brengt. Uh, wat ik probeer is een nieuw stukje werkgelegenheid in Nederland te organiseren voor wat degelijk een maatschappelijke functie heeft... om zakenleven wat steeds meer internationaliseert te kunnen faciliteren. En ook heel veel medische vluchten en dat soort dingen. Uh, ja, nou ja, dat soort, dat soort wat, wat, wat, wat zure wat reacties. Wat was de teneur dan van, omdat, het, omdat u naar het bedrijfsleven ging bijvoorbeeld... en niet naar een openbare functie? Ja, soms, soms, soms proef ik Voor het de grote geld. geld. Ja, terwijl ik eigenlijk helemaal geen groot geld verdiend heb... en uiteindelijk heel veel, vooral verloren heb. Maar dat, uh... Daar gaan we het zo meteen over hebben. Zullen we even luisteren naar een kort fragment van u... Uh, ja, waar ja, u ja, Skytaxi ja, aanprijst? Ja, ik ken dat fragment, is wel leuk. Dames en heren, mijn naam is Roland Kortenlast... en ik vertel u graag over ons bedrijf Skytaxi. Met een hele nieuwe vorm van vervoer. Gewoon s'morgens weg, s'avonds thuis, met skytaxie. Het klinkt fantastisch. Als u het weer vertelt, denk ik ja, inderdaad. Maar wat timing betreft, waar u zo nauw naar luisterde, was het catastrofaal. Ja, waar ik niet mee rekenen en niemand niet, ook mijn financiers niet, want anders is nooit gefinancierd natuurlijk, was dat in één keer meneer Liemann om de hoek kwam en vooral omviel. En toen de hele Aan wereld in de, in, de, in de puin donderde. En, uh, ik weet nog heel erg goed dat, toen was ik net een maand, anderhalve maand bezig... dat Wouter Bos vol overtuiging in allerlei commentaren riep... nee, nee, nee, dit probleem blijft in Amerika, dit gaat echt niet overwaaien. Nou, ik denk ik ook weer gelijk hebt. Had u meteen al een soort onderbuikgevoel van... ook al zegt Wouter Bos, het blijft geïsoleerd in Amerika... dit zou mij nog wel eens kunnen raken, mijn jonge bedrijf? Dat onderbuikgevoel had ik meteen, onder andere... Vanwege de manier waarop hij het zei. Het was zo ontkennen. Als je maar heel hard ontkent, dan beken je kennelijk. Ja. En dat was ook zo. Want hij wist dat natuurlijk wat er zou gebeuren. Was er nog... Uh, want hoe lang zat er tussen het oprichten van uw bedrijf... en de val van Lehman Brothers? Anderhalve maand. En Anderhalf toen het uh, gevallen was. Toen je het natuurlijk niet meteen over. Maar ik weet wel dat in uh, oktober 2008 zat ik nog stampvol. En dat ging toen heel snel ineens uh, dat in... November 2008, toen had ik nog drie vluchten in die hele maand. Dat is, dat is belachelijk. En uh, toen heb ik het concept ook helemaal omgegooid. Omdat uh, we toen zeiden van het zakenleven die heeft acuut andere problemen. Uh, en toen hebben we het op de, ja heel gek, maar op de luxemarkt waar we ons helemaal niet op gericht hadden. Uh, gericht onder het motto van allerlei hele grote uh, rijke lieden. Uh, dat we zeiden van ja, ook u moet bezuinigen. Maar, uh, maar dat betekent nog niet dat u tussen de jankende baby's... voor de scanner moet staan wachten. Mm -hmm. Vliegt SkyTaxi en we zorgen dat u de beste catering had. En hebben we de libraaien bijvoorbeeld erbij gehaald... voor een stukje catering en zo. En op die manier, en door creatief te zijn... hebben we best veel dingen kunnen doen. Hebben we het ook eigenlijk tot eind 2009... hebben we het nog behoorlijk vol kunnen zingen. Maar wat je op een gegeven moment zag... is dat veel privé-eigenaren van vliegtuigen daar zelf niet meer in gezien wilde worden. Want Obama begon ook te roepen... geen autofabriek euh, de autofabriek in Amerika ging allemaal naar kapot. En geen autofabrikant die meer met een privévliegtuig bij mij komt... want anders dan help ik hem al helemaal, helemaal ja, niet meer. Hè. Dus imagotechnisch en, was het ook niet dat, meer... Dat, dat, dat ging helemaal mis... En uh, dus die mensen wilden zelf niet gezien worden in hun eigen vliegtuig. En die zetten ze dan tegen brandstofkosten in de markt. Het waren twee toen... keer grotere vliegtuigen. Die soms ver onder mijn kostprijs op de markt mm -hmm. werden gezet. Onder het motto, die eigenaar kan, hoeft er niks mee te renderen. En die zegt gewoon: van, als mijn ding maar vliegt, dan blijft dat ding in orde. En onderhouden blijven mijn piloten ook, uh, ook in orde. En ja, en dan kan ik. Niet, ja, en dan, dan word je wakker op. op een dag en dan ben je failliet. Dus dan is die jonge stroom. Is... Nou dan. ja, dat zie je op een gegeven moment aankomen. En op een gegeven moment hebben we het ook gewoon uh, aanzien komen. En hebben we het ook afgebouwd. Uh, iedereen heeft werk gekregen. De vliegtuigen hebben we redelijk onder kunnen brengen. Dus u heeft uh, er niet om hoeven huilen? Nou, het heeft wel heel veel pijn gedaan. Dat, dit, dit, dat gaat door, dit is niet waar, waar je het voor doet. Um, en aan de andere kant heb ik van heel veel mensen... vooral toen het eenmaal uh, ja, bekend was... Heel veel warme reacties gekregen van Roland. Je deed het tenminste. Iedereen praat over mooie, stoere plannen, maar je deed het tenminste. En het werd ineens een Mission Impossible. En had u toen nog weer het lef om op iets opnieuw te beginnen? Ja, ik heb eigenlijk. Dat was heel leuk. In de Tweede Kamer deed ik heel veel voor Noord-Holland Noord. En uh, toen ik de kamer uitging, toen vroeg eigenlijk die regio aan mij: Wil jij onze belangen in Den Haag blijven behartigen? Nou, dat was eigenlijk een uh, geschenk uit de hemel. Want dat weet u ook. Als je uit de politiek verdwijnt en je doet niks meer in de richting van die politiek... dan ben je figuurlijk dood. Ja. En uh, ik had op die manier een basis om de continuïteit in Den Haag te houden. En deed ik er een beetje bij. En wij vlogen ook best veel met ministers of uh, met kabinetsleden. Want we waren wel een van de goedkoopste en een van de efficiëntste. En daar had ik dus ook regelmatig contact mee. En dat hielp ook wel in dat werk. En... Um, toen ik met Skytex in december 2009 ook uh, gestopt ben... ben ik eigenlijk in 2010 begonnen met het huidige kantoor. Eerst in een redelijk bescheiden versie. En het is nog steeds een bescheiden kantoor trouwens. Maar uh, wij hebben nu een uh, lobbykantoor, een belangenbehartigingskantoor... Ja, exact aan de overkant van de Tweede Kamer. Bij de bron waar u ze allemaal vast kan ik, grijpen. Uh, ik, kijk, ik kijk iedere dag in mijn oude werkkamer... Dat is wel grappig. Dat is ook wel mooi dan is het cirkeltje weer rond Roland Korthorst. Hartelijk dank dat u hier wilde zijn. Graag gedaan. MUZIEK nice we have a cup of everything, Oh, what would you do with everything, it would be lovely to see all your faces smiling, it would be wonderful if all the shit I sing about was happening, was happening, was happening, and it turns out to be weird. Take All that matters today The kind of money that you make The money that you make Yeah, all these families break Everybody's on the take All that matters today The kind of money that you make The money that you make It would be nice if we could all just live together That's the in and situation It would be great if we could feel a bit of sympathy A sympathy for you and me It would be lovely if we'd all stood up together It's gotta be like the commercial on TV It would be wonderful if all the shit I sing about Was happening, happening, happening, yeah Happy family, raccoon. Goedenavond, Kari Tefse. Hallo. U wordt morgen 75 jaar. Mag ik u alvast... Ik weet dat het eigenlijk niet mag. Over een paar minuten is het pas 12 uur. Maar mag ik u alvast van harte feliciteren. Nou, graag. <laughs> Heeft u er zin in? Ja, ja, het wordt hopelijk een leuke verjaardag. Ik ben niet zo verjaardagvierderig eigenlijk hoor. Waarschijnlijk omdat u midden in de zomer jarig bent. En dan, dat heb ik tenminste als kind. Ik ben ook in de zomerjarig en dan gebeurde er nooit. Was het, ik hecht er ook helemaal niet aan. Nee, ik heb er helemaal geen gevoel voor. En uh, ik vergeet het zelfs uh, in sommige situaties <laughs> wel eens. <laughs> maar uh, ja, dit is nu 75. Dat is toch wel een leeftijd dat je denkt, nou even opletten. He, het is wel ja. 75. Wat zou jammer zijn als die zomaar aan u voorbij ging. En u gaat ook iets bijzonders doen om het te vieren. Ja, het is heel erg leuk. Ik ben uitgenodigd om te exposeren... in Galerie Jordaan... In de, op de Lindengracht in Amsterdam... met mijn schilderijen. En uh, ja, de, ik heb een hele tijd niet geëxposeerd. Uh, uh, ik denk dat... Uh, laat, nou, op de helft van de negentige jaren of zo... heb ik voor het laatst geëxposeerd. En nu... Um, in begin juni in Zwolle bij uh, um, IQ. Dat is een uh, uh, een uitleen van. Uh van schilderen. Kunstuitlening. Ja, ja. En daar heb ik een goede relatie mee. En dat was nu weer de eerste tentoonstelling. En nu, voor mijn verjaardag, <lacht> ben ik op de Lindegracht. En u heeft dat de is thuis. En Ja, dat is heerlijk. Ja, dat is thuis. Um, ik ben heel dol op de Jordaan. En de Jordaan is ook een beetje jarig. Die is 400 jaar. <lacht> dus daar uh, kom ik niet aan te pas. Maar uh, ja, de Grachtengordel is 400 jaar. Dus de Jordaan. Het ook. Het is een superfeest. Ja, ja, tuurlijk. Nou, maar ja. voor de mensen die niet weten dat u schild ook omdat u een tijdje niet heeft geëxposeerd. En dit is radio, dus we kunnen niet meekijken. Maar kunt u omschrijven wat voor schilderij u maakt? Nou, het is uh, vooral behoorlijk kleurig. Um, uh, een beetje grof. Um, ik denk altijd een bepaalde kleurenpoosje in mijn hoofd. Dan heb ik iets van, het moet een groot schilderij worden... of het moet een klein schilderij zijn. En die en die kleur. En dan begin ik daarmee op te zetten. En ze zijn allemaal abstract, tenminste wat ja, ik heb gezien. Ja, vrijwel. Een enkele uh, waar ik gewoon mijn best heb gedaan... om iets bepaalds uit te drukken. Maar ik laat het vooral uh, meestal stromen, zou je kunnen zeggen... En uh, ja, het is inderdaad heel kleurig en uh, vrolijk wel, meestal. U zei uh, daarnet dat u uh, voor, voor het laatst eigenlijk midden jaren negentig had geëxposeerd. Hoe lang schildert u al? Nou, ik um, wilde eigenlijk ontzettend graag. Uh, in ieder geval uh, naar de kunstnijverheidsschool gaan. Toen ik uh, moest kiezen wat ik wilde worden. En uh, ja, ik had een vader die. Uh, uh, erg bang was dat dat een uh, armoedige situatie voor mij zou worden. Want die kwam nog uit de generatie... dat helemaal geen sociale voorzieningen en dat soort dingen waren. Dus die maakten zich ernstig zorgen. En toen ben ik eerst bij het onderwijs gegaan. En toen ben ik later bij in het theater terechtgekomen. Maar altijd nog was daar het gevoel van... Ik moet, weer, ik moet weer iets maken. En als ik dan eens in de vakantie iets maakte... dan was het helemaal niet naar mijn zin. En dan donderde ik het in een hoek. En dan zei ik... nee. De het hoeft ook helemaal niet. Wat een onzin. Maar toen in de negentiger jaren, toen had ik wat meer tijd. En toen had ik een, een achterhuis in een pakhuis waar ik woonde. En nou, dat was een heerlijke ruimte om te schilderen. En toen is het weer helemaal volop begonnen. En, bent u, en toen weet ik ook. Oh. Ja, daar gaan we. <laughs> nou, dan ga ik even wat zeggen. Ik was namelijk heel benieuwd, want heeft u zichzelf leren schilderen? Of heeft u ooit les gehad? Nou, ik heb diverse lessen ge genomen. En mijn vader schilderde. Uh, en ik zat uh, als kind op de Geert Grote School. Uh, dat is een systeem van Rudolf Steiner. Daar had je schilderperiodes en tekenperiodes. En ook uh, natuurlijk rekenen en, en al dat soort dingen. Maar, maar wel heel erg gestimuleerd ja, van kind af aan eigenlijk, om creatief bezig ja, te zijn. Ja, kunst werd erg gestimuleerd. Ja. En dat, dat zat er dus dan helemaal bij. En mijn vader die schilderde ook. Maar ja, hij wilde dat niet voor zijn beroep doen. Hij was leraar ambasschool. Ook in de Jordaan trouwens. En uh, ja, ik kom wel uit Amsterdam-Noord... maar ik heb uh, voor de Jordaan wel een bepaald gevoel. Dat troef ik, ja. ja. En um, uh, als u kijkt naar uw hele leven en uw carrière... en uh, u kijkt naar uw eigen hart of het gevoel... waar heeft u het meeste passie voor? Is dat acteren of is dat toch schilderen? Um... Uh, alle twee. En het lijkt ook wel een beetje op elkaar. Hoewel je dat natuurlijk niet zo zou denken. Maar het is soms een heel gevecht om een tekst goed uit je mond te krijgen. Maar het is ook een heel gevecht om... Uh, een schilderij goed in evenwicht uh, wat kleuren betreft... of naar je zin te maken, dat, dat is een zelfde soort strijd. Er is alleen één ding anders, vooral. En dat is, een schilderij is helemaal van jezelf... Ja, het is dat, niet de tekst van iemand anders of daarom, de regieaanwijzing van ja, een ander. Dus het is veel persoonlijker en dat is een heel prettig gevoel. En nu ik dus uh, weer helemaal zo'n periode uh, heb geschilderd... ben ik daar wel ontzettend uh, uh, blij mee geworden. Dat ik, kan ik me voorstellen. Ja. Tegelijkertijd, als het helemaal van jezelf is... en, en je legt je ziel en uh, zaligheid erin, dan maakt het je ook veel kwetsbaarder. Want je kan je niet verschuilen achter een regisseur of de tekstschrijver. Het is nee, puur karitefse. En daarom ben ik best wel een beetje nerveus, hoor, voor... <laughs> Oh. Voor, uh, uh, ja, uh, wat mensen ervan vinden. En ik heb natuurlijk wel ervaring dat, dat uh, mensen uh, het mooi vinden. Uh, er door getroffen worden. Omdat ze uh, er iets in zien. Het leuke is, ik geef geen namen aan de schilderijen. Soms staan er wel eens namen achterop. Maar dat komt dan gewoon omdat iemand waar ik exposeerde vond dat ik namen moest doen. Maar ik heb daar nu van afgezien. En... Uh, dan kunnen mensen het zelf eigenlijk uh, invullen... als ze gegrepen ja. worden door wat ze zien. Ik vroeg me af, heeft u het gevoel... omdat in Nederland zijn we vaak geneigd om mensen in hokjes te plaatsen... heeft u het gevoel dat u minder serieus misschien als schilder werd genomen... of wordt genomen omdat u eigenlijk actrice bent... zoals mensen, het grote publiek u kent? Nou, dat gevoel uh, heb ik wel eens een paar keer gehad, hoor. Maar ik vind het wel heel leuk als mensen dan mijn werk zien. Dan zeggen ze, oh, het is eigenlijk best wel mooi, hè? Ja, het is eigenlijk best <laughs> wel goed, hè? Maar dat, daar voel je dus op de achtergrond natuurlijk wel een beetje van, waarom moet zo'n actrice nou zo nodig weer gaan schilderen? En al die, al die BN'ers moeten schilderen. Nou ja, goed, daar heb ik niks mee te maken. Ik doe dat gewoon. En u en, doet uh, het al uw hele leven, dus wat Daarom wat ik ben ik er ontzettend gelukkig van. En ik hoop andere mensen daar ook uh, gelukkig van te maken. Morgen wordt u 75. Mooie leeftijd. Vindt u dat moeilijk of vindt u dat juist fijn? Of Hoe ervaart u dat? Uh, het is zo. Het is nou eenmaal zo. <laughs> en uh, ja, ouder worden, dat is met een beetje gebreken, maar ik bof toch nog wel. Ik doe verschrikkelijk veel. Ik ga weer eerder in Flashdance spelen. de musical. Uh, musical. En uh, ja, dat is toch ook wel uh, weer op toernee enzovoort... met hele jonge mensen, wat ik ontzettend leuk vind. Maar eerst, uh, ja, eerst moet even de opening. En dan is uh, de hele maand uh, hangen de schilderijen in Galerie Jordaan... En uh, die is geopend uh, vrijdag, zaterdag, zondag van 1 uur s middags tot 10 uur s avonds. Nou, dat dus kan je niemand kan terecht. Ze kunnen altijd terecht. Ik hoop dat u een mooie jurk klaar heeft liggen voor morgen. Ik vind het heel lief dat u ons te woord wilde staan voor zo'n belangrijke dag morgen. En uh, nou, ik zou ervoor tekenen op mijn 75ste dat ik dit ja, allemaal zou kunnen doen. Ik zou zeggen, kom kijken. Ga ik zeker doen. Ik woon vlakbij. Hartelijk Haan, dank. Leuk. Kardi Tefse, hartelijk dank. Dag. Dit was met het oog op morgen voor deze maandagavond. Morgen zit hier Mieke van der Weij. Heel erg veel dank voor het luisteren en voor later na Casaluna. slaap lekker. Goede nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een sigarette. En een letztes glas im stehen. Dit is Radio 1.